Nee, nee, alstublieft, niet schieten. Nee, nee, niet schieten, alstublieft. Goedemorgen. Hey Rudy. Waar is het slachtoffer? Daar. Dokter Maas onderzoekt hem. Uh, niet schrikken als je hem ziet. Hij is vreselijk toegetakeld. Wie heeft hem bevonden? De tuinman. Die wou vanmorgen het gras maaien. Hij reed over enkele losse zoden en daaronder lag het lijk. Nog geen 30 centimeter diep, naakt. Wie is hier de eigenaar? Martin Welles. Hij is helemaal in de war. Een gepensioneerde weduwnaar. Ga die samen met Sam ondervragen. Ik ga bij Veronique. Ja. Dr. Maas? Ah, Romain. Dat is niet waar, zeg. Ja. Hoe oh, is het mogelijk? Die heeft geen gezicht meer. Nee, waarschijnlijk weggebrand met een lasbrander of zo. Oh. En zijn vingerafdrukken zijn ook uh, weggenomen. Voor zover ik het kan zien, heeft hij geen enkele tand meer... en heeft een schotwand aan de linkerknie. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Troost u, ik ook niet. Het is volledig onherkenbaar. Ik zal zien wat ik kan doen samen met het identificatieteam. Wanneer is hij gestorven? Zo te zien, 48 uur geleden, maar zoals altijd, meer info na op zich. Ik bel u wel. Merci, Viannick. Ja, dat dacht Meneer Welles, heeft u enig idee hoe dat stoffelijk overschot in uw tuin is terechtgekomen? Natuurlijk niet. Ik weet van niets. Ik ben daar kapot van. Ik ben 70 jaar. Ik heb nog nooit te maken gehad met de politie. En heb u niks verdachts opgemerkt de laatste dagen? Het enige dat ik weet is dat Benny, de ovenier, die mens vanmorgen gevonden heeft en dat tijd gras wilde maaien... Maar er is iemand in uw tuin geweest om de put te graven en het lijkt tot daar te verslepen. Ik ben, ben, ben veel weg. Hè. Oh, maar ik ben pensioneerd. Weet u naart. Ik ga dikwijls een keer een pintje pakken, toch een keer een kaartje leggen... ...mijn gazet gaan halen, jongens, alstublieft. Een mens kan toch niet heel de dag thuis zitten. En s'avonds? Ja, dan, dan ben ik meestal thuis, ja. Wel, als er s'avonds of s'nachts iemand in uw hof de put graaft, hoorde u dat dan niet? Uh, nee, uh, juffrouw, s'avonds kijk ik tv, hè. En s'nachts dan slaap ik. Uh. Uh, meneer Welles, daar zal iemand van het labo straks een paar haren en een speekselstaal van u meenemen, voor alle zekerheid. Je de, uh, denkt toch niet dat ik dat had gedaan? Maar jongens, toch, ik ben toch geen misdadiger? Nee, nee, meneer Welles, maar we willen gewoon alles uitsluiten, G geen vergissingen maken. En uh, in de buurt blijven, hè. Het zou kunnen dat we nog nodig hebben. Dat is hopeloos. Die kunnen ze nooit nog identificeren. Misschien aan zijn gebit? Als hij nog tanden heeft, hè. Veronique is niet zeker. Kent ze de doodsoorzaak? Nee, nog niet. De moordenaar ging in ieder geval heel breed in te werk. Zijn slachtoffer mocht zeker niet herkend worden. Zijn gezicht en vingerentoppen weggebrand waren. Die vertelt het mij nog allemaal een keer in geuren en kleuren, Jesus. We gaan vandaag de hele buurt ondervragen. Hier kunnen we voorlopig niet doen. Kom. Dag, dokter Maas. Ja, dag, jongens. Ik Sam. Goedemorgen. Ja, het is een beetje veel gezegd, hè. Wat wilt je weten? Alles, Veronique, alles. Bon, het gaat om een jonge man van 25, 26 jaar. Tijdstip van overlijden, maandag om 7 uur 53 s ochtends. De uiterlijke trauma's kent Gal, vingerafdrukken en gezicht volledig weggebrand. Al zijn tanden zijn uitgetrokken, dat weet ik nu wel zeker. En een schot door de knie. Die gast is doodgefolterd. Nee, nee, nee. Hij is eerst in zijn knie geschoten. Maar hij was gelukkig al dood voor de verminkingen werden aangebracht. Hij werd vooraf ingespoten met kaliumchloride. Van oh, enfin zeg. Die dader is serieus gestoord. Die gast is zot, ja. Zot. En mogelijk een psychopaat. Maar een psychopaat met redelijk wat medische kennis. Niet noodzakelijk een dokter, maar het zou een verpleegkundige kunnen zijn. Bioloog, dierenarts... Ik zou het in die richting zoeken. Nou, kunnen we nu zoeken als we het slachtoffer absoluut niet meer kunnen identificeren. Ja, klopt. Rudy, normaal heeft het identificatieteam nog één waterkansje, ...het gezicht proberen reconstrueren met klei. En daarvan een robottekening maken. Voilà. Maar ik heb een andere tip. Oh ja? Kijk, ik vond bij de jongen een tatoeage verborgen in het schaamhaar. Die heeft de moordenaar over het hoofd gezien hier. Mijn assistent heeft daar de nodige foto's van gemaakt. Oh, dat is die? Ja. Algerm, dat, dat deel je een keer uit je film van Spielberg. Een tatoeage in de vorm van IT op het stoffelijk overschot. Is dat de enige aanwijzing? Voorlopig wel, directeur. Het DNA-profiel van het slachtoffer zit niet in de databank. Het identificatieteam vond wel nog andere dingen op het lichaam: aarde, gras, enkele haren zelfs. Huidschilfers, maar dat wordt nog allemaal onderzocht. Ja, het buursonderzoek heeft niets opgeleverd, niemand heeft iets verdacht gezien. Directeur, ik denk dat we alle tatoeëerders van de streek moeten ondervragen. En desnoods van heel België. Zouden we niet gewoon beginnen in Halle? Wel, dat heb ik al gecheckt. In Halle zijn er twee. Maar die hebben nog nooit zo'n tattoo van een IT-manneke aangebracht. Ja, oké. Okay. Uh, ik vraag om extra manschappen in te zetten in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Dat wordt een gigantische onderneming, hè? dus hopelijk levert die ook iets op. Goedemiddag. Wat nieuws dans. Eh... Uh... De haren die op het stoffelijk overschot werden gevonden zijn van Martijn Welles. Hè. Dat is de man van de velen waar het lijk werd gevonden. En er zijn ook sterke aanwijzingen dat het door de tuin werd versleept... tot op de plekken waar het werd begraven. En rond het graf zijn ook opvallend veel sporen van de laarzen van Welles gevonden. Laat wel eens onmiddellijk oppakken voor ondervraging. Zou die een oude man in staat zijn om zo'n gruwelijke moord te plegen? Ja, de koning wil onderzoeken elke piste, hè? Nee, dat was gewoon luid op denken, hè, van Deun. Ja, goed. Eh, ondervraag wel eens. De inspecteur De Konink, u coördineert operatie Tattoo. Ja, oké. Okay. Meneer Welles, kende u de persoon die dood in uw tuin werd aangetroffen? Niet. Absoluut niet. Ik, ik heb die mens nooit gezien. Nooit? Nee. Ah, hoe komt het dan dat er haren van u op zijn lichaam werden gevonden? Dat weet ik niet. Dat kan toch niet? Wij nee. kunnen perfect aantonen dat het lichaam vanaf de Haag... aan de straatkant tot aan de put werd gesleept. Dat hebt u gedaan. Maar, maar, maar waar haalt u dat? Meneer Welles, uw voetsporen volgen precies het sleeptraject. En aan de put staat het vol van uw voetafdrukken. Hebt u dat lichaam begraven? Ik kan niet geloven hoe dat ik geschrokken ben. Waarvan? Ik, ik kom maandagavond nogal laat thuis. Ik was gaan bilgaat. En in het maanlicht... Zeg daar iets raar liggen in, in een duin. bij gaan kijken. Het was die mens helemaal verminkt. Ik heb hem onmiddellijk in de grond gestoken. Waarom moest u hem begraven als u recht in uw schoenen staat? U kon toch gewoon de politie bellen? Ja, maar ik, ik was in paniek. Heel mijn leven heb ik nog nooit iets mee gedaan, meneer. Ik, ik wil niet naar de gevangenis. Meneer Welles, wij moeten de volledige waarheid kennen. Ik arresteer u als mogelijke verdachte. Ja, een lijk vinden en het nog zelf gaan begraven ook. Tja. Hoe is het mogelijk? Hm. Nog geen nieuws van operatie tattoo? Niks. Tot nu toe hebben ze geen enkele tatoeërder gevonden die ooit IT e. heeft moeten graveren. Ja, hoe er nu IT e. op zijn wonderbuik tekenen? Dat, dat is toch maf? Ja, maar ik dacht zo van IT, uh, e. dat staat misschien voor de initialen van het slachtoffer. Hm? ET, uh, Erik Tolles of ja. Eddie Troublain of zo. Uh. Zo wat ik dat nog niet bekijken. Hm? Sorry. Van de hun? Ja, we komen direct. Weer een lijk. Oh, nee. In een gracht langs een veld in Bogade. Kom Rudy. Ja. Sam, gij volgt operatie te doen. Ja. Goedenavond, heren. Goedenavond. Hier is zij, de kast van op Ja, Rudy, uh, het lichaam ligt wat verderop, hè. De wetsdokter is er al bij. Veronique. Ah, dag jongens. Ja, ik zou eigenlijk liever hebben dat jullie deze dagen niet zo dikwijls tegenkwam. Oh, godverdomme, het is niet ja, waar, hè? Ja, het is wel waar, ja, ja, ja. Op dezelfde manier? Ja, dezelfde verminkingen als de eerste slachtoffer en een schot door de knie. Dezelfde moordenaar. Luister, Trommel, ik ga samen met het identificatieteam eens rustig mijn werk doen. Maar over een paar dagen, Ja. Ik weet niet of ik dat werk blijf doen, Romein. Zeg, zeven keer niet, zeg. Hoofdinspecteur Van Deun. Ja, Romein, het is Sam, hè. Bingo. Onze collega's hebben in Anderlecht een tatoeëerder gevonden. Die bij een klant een IT-figuurken heeft aangebracht. Ja, vlam daar maar subiet naartoe, hè. We zien u morgen. Oké. Okay. Ik heb dus gisteravond Tattoo Jules nog uit zijn bed gebeld. Jules de Gant, dat is zijn een echte naam. Hij heeft een heel mooie zaak. Ja, ja, ja, ja. Maar wat heeft hij verteld? Hij herinnerde zich nog heel goed dat hij zo'n dik jaar geleden bij een jonge gast dat die TV figuurtje heeft geplaatst. Hij herkende het trouwens direct op de foto. En die gast was taxichauffeur, dat wist hem ook nog, want zijn auto stond voor de vitrine geparkeerd. Had hij een naam? Die kende hij niet meer. Maar hij had een betaalterminal en hij heeft mij het overzicht van de transacties van de laatste twee jaar meegegeven. Ik heb in die lijst twee klanten met initiale E.T. gevonden. En een van die twee is inderdaad een goed jaar geleden bij Tattoo Jules langs geweest. Edouard Thierry. Ja, dan moet je die zo snel mogelijk opzoeken via de computer. Ja, ja, dat is al gebeurd, directeur. Hij woont hier in de buurt in Pepingen en hij is taxichauffeur. Ongelooflijk, we kennen het slachtoffer. Sam, is een genie, hè? Ja, dat moet je niet overdrijven ook, hè. <laughs> nou, hij en zijn twee broers baten een klein taxibedrijfje uit. Ze rijden vooral in het Pajottenland, Halle en de Zenne Streek. Ja, ik heb samen met mijn broers een taxibedrijf. Onze ouders zijn nogal vroeg weggevallen. Maar we trekken onze plan. Edward en Karel rijden. Ik doe de dispatching. U bent Stijn? Ja. Uh, moet u nu niet werken? Nee, nee, nee. We zijn een paar dagen gesloten. Karel heeft wat vakantie gepakt. En onze jongste, onze netwart, die heb ik al een paar dagen niet meer gezien. Die zal weer op de boemel zijn, zeker. Waar kan ik u mee helpen? Hij heeft toch weer niks uitgespookt, zeker? Nee, meneer Thierry, maar het is mogelijk dat uw broer iets ergs overkomen is. Wat? Wat zit je nu? Herkent u de afbeelding op deze foto? Dat is de tatoeage van onze Edward. Van waar komt dat? Wat is er gebeurd, zeg? Meneer Thierry. Uw broer is hoogstwaarschijnlijk vermoord. Het spijt me. Voelt u zich sterk genoeg om mee te gaan naar het mortuarium? Om Edward te identificeren? Meneer Thierry. Is dit Edward? Edward. Bartje. Kom, we brengen u naar huis. Ik wil u nog een paar dingen vragen. Ik kan het nog niet geloven. Onze kleine. Als u liever hebt dat we op een ander ogenblik terugkomen dan... Nee, nee, nee, nee. nee. kom. Uh, vraag maar. Had Edward mogelijk vijanden? Onze Bart. Alleen maar vrienden. Het was een beetje een wilde man, maar... Hij had een goed hart. Geen geldproblemen? Schulden? Tuurlijk niet. Wij kennen de waarde van het geld, meneer. Alleen aan een pintje af en toe. En ja, hij rookte nogal veel. Enig bezwaar dat we zijn kamer doorzoeken. En zijn taxi. Elke aanwijzing kan kostbaar zijn. Als dat moet, doet dat maar, hè. Bon, Sam, vraag het labo dat ze de taxi komen ophalen en ga mee. Ja, oké. Okay. Dans, wij gaan een kijkje nemen in de slaapkamer van Edward. Ja. Oh ja, meneer Thierry, heeft u soms een recente foto van hem? Nou, niks speciaals op het eerste gezicht. Twee sloffen sigaretten. Hij paft inderdaad veel. Hotel de heerlijke rust. In vijf. Zes doosjes lucifers met reclame op van een hotel in sint pieterskapelle Tja, in de zakken van zijn broek ook. Ja, van Duin. Ja, Romein, het is Sam hier. Zeg, het labo is nog bezig met een taxi van Edward, maar ik heb wel al iets opgemerkt. In alle opbergvakjes zitten doosjes met reclame van hotel De Heerlijke Rust... In sint pieterskapelle Ja. We zijn al onderweg Sam. Hotel Heerlijke Rust groot is het niet? Tien kamers? Hier kunt je nu blootgat rondlopen. Ah, goeiedag heren. Is het voor het uh, logement? Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie en dit is mijn collega inspecteur Dams. Aangenaam. Ah, dag. We zouden graag de eigenaar spreken. Eh, uh, dat ben ik. Lucien Grutjes, waarmee je kan ik helpen? Kent u deze man? Eh, uh, nee. Nee, nee, nee. Nooit gezien, spet Zegt de naam Edward Thierry u iets? Edward Thierry? Eh, uh, nee, nee, nee, nee. Waarom? Tja, dat is raar, hè? Meneer Thierry die heeft een heel verzameling van Lucifer doosjes. Op zijn slaapkamer, in zijn auto, in zijn broekzakje. Waar heeft hem die vandaan? Oh, geen idee. <laughs> Grutus, ik zou het appreciëren. Moest je een beetje meewerken, hè? Of moet ik de inspectie brandveiligheid eens laten komen, hè? Om bijvoorbeeld die deuren eens te controleren. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay. ik heb Edward Thierry een tijdje gekend en kwam hier geregeld. Logeren? Nee, nee. nee. nee. Hij, was, uh... Hij was chauffeur van een vrouw die hier vrij vaak een kamer boekte. Dat is hier dus een rendezvous hotel. Nee, hey, hey, nee, Niet overdrijven, hè? Kom aan, een meisje moet ook zijn boterham verdienen. En als zo'n meisje als Pat hier twee keer per week een kamer duurt, dan helpt dat, hè? Plus de champagne die ze bestelde. <laughs> pad hoe, pad wie? Pad, van Dijk. Is dat daar een echte naam? Nou? Ja, dat heb ik nooit geweten. Hè? Komt ze hier nog? Sinds vorig jaar, februari, is ze weggebleven. Ik heb haar uh, nooit meer gezien. Bon, we gaan straks alle drie naar de bibliotheek van Hallen. Die houden praktisch alle jaar van alle gazetten en weekbladen bij. Oh, maar kom komaan. We, we checken alle bladen die advertenties voor callgirls drukken. Tot we die pad gevonden hebben. Zij kan ons meer vertellen over Edward Thierry. Maar de bib gaat straks wel dicht, hè? Dat is ons dan de sleutel geven, hè? Ik heb hier precies drie wrakken voor uh. mij zitten, of heb ik het mis? Ja, en dat komt omdat wij de hele nacht gaan zitten en hebben zitten doorzoeken. O oh ja, op zoek naar een zekere pad. Een callgirl die Edward Thierry waarschijnlijk heel goed kende. En? Uh, we hebben er drie gevonden die zich pad noemen. En via hun gsm-nummers halen we snel een adres. En twee wonen in de Kempen, dus die sluiten we voorlopig uit. Maar de derde, die is van Halle. Haar gsm-nummer is wel niet meer in gebruik, maar we hebben alle gegevens via de operator. Het gaat om Petra Dumoulin. Ze woonden op een appartement in de Melkerijstraat. We zijn er deze morgen vroeg nog langs gegaan, maar uh, ja, ze woont niet meer op dat adres. En hebben we het nieuwe adres? Rue des Longtijd in Leuze. Dat is van hieruit ongeveer ja, 40 kilometer richting Doornik. De man van de dienstbevolking kende haar familie zo'n beetje. En naar schijnt was zij een schitterende studentenkinesietherapie. Maar daar is ze vorig jaar mee gestopt. En volgens de politie van Leuzen werkt ze nu in een schoonheidssalon. Dringend ondervragen, zou ik zeggen. En kom, aan het werk. Ja. Mag ik weten waarom dat u hier bent? Uh, Petra, jij kende Edward Thierry goed, is het niet? Ja, vrij goed toch, Ja. Hij was uw chauffeur. Hij hield een oogje in het zeil terwijl gij seksuele diensten verleende. Ik merk dat u goed op de hoogte bent, inspecteur. Edward paste goed op mij terwijl ik werkte als is kort. Heeft hij ooit moeten ingrijpen? Nee, nooit. Zijt je zeker dat er tijdens zijn opdrachten voor u nooit iets gebeurd is waardoor hij in moeilijkheden kon geraken? Ik zeg het toch nooit. Waarom, waarom vraagt u dat? Edward is dood. Dood? had jij een relatie met Edward? Nee, nee. Ik, ik hield werk en relatie strikt gescheiden. Maar Edward was wel een hele lieve jongen. Petra, waar waart jij maandag om 7 uur s morgens? Ja, ook dan nog. Op mijn werk. Het schoonheidssalon op de markt van Leuze. Ik werk lange dagen. Vandaag heb ik vrij af. U, u heeft geluk... Waarom ben je gestopt met studeren? Ik ben met alles gestopt. Ook met dat escortgedoe. Ik ben eraan begonnen uit noodzaak om mijn studies te betalen. Maar na twee jaar kon ik ze niet meer vertragen. Die vinden die denken dat alles te koop is. Alles. Het ging zover dat zelfs studeren mij niet meer interesseerde. En dus ben ik hier van nul herbegonnen. Nog geen vraagje, Petra. Uh, kunnen wij de namen van uw vroegere klanten krijgen? Ik ben van nul herbegonnen, inspecteur. Ja, al goed, al goed. We hebben nu al het gsm-nummer nog. Eén telefoontje naar de operator en we hebben al die naam. Ik heb het telefoonverkeer van Petra Dumoulin tijdens de periode dat ze als escort werkte geanalyseerd. En haar een trouwste klant was een zekere Steven Vlamings. Steven Vlamings? Uh -huh. Was die fameuze kinesist die al die topsporters behandelt? Je hebt een rozachtige praktijk in Pepingen. Helemaal in het groen. Heel Chili. Ja, hij is ook docent aan de universiteit. We moeten absoluut met hem gaan praten, directeur. De kans is groot dat hij het barthierry kende. Ah, Maas. Dag jongens, zeg Sam. Hoi. Nee, ik hoop dat ik niet ongelegen kom. Vertel het eens, uh, Veronique. Wel, uh, het onderzoek van het tweede slachtoffer is volledig achter de rug. Zelfde modus operandi, zelfde verminkingen. Dus waarschijnlijk dezelfde dader. Het lichaam is natuurlijk niet meer op een klassieke manier te identificeren. Maar we weten iets anders. Het DNA-profiel van Edouard Thierry en dat van het tweede slachtoffer is bijna identiek. Ja, dus het moet de broer zijn. Ja. Dat is onze Karel. Dank u. Meneer Van Deun. Ik moet u dringend iets opwichten. Mijn broers en ik hebben in de februari vorig jaar een grote stommiteit begaan. Op een avond had Edward Pat voor de zoveelste keer naar Steven Vlamings gebracht. Die ontving er altijd in de flat in zijn praktijk, want zijn vrouw mocht niks weten. Edward zat buiten de omheining te wachten... En waarschijnlijk is Vlamings aantastelijk geworden. Op een zeker moment kwam Pat gillend naar buiten gelopen. Maar op de binnenkoer had Vlamings haar al terug te pakken. Edward is ertussen gekomen, maar hij heeft een stevige mot van Vlamings gekregen. En hij had een bloedneus. Dan is hij naar zijn taxi gelopen. En hij heeft Karel en mij via de radio opgeroepen. Binnen de twee minuten stonden we daar. In de Termolleke straat. We wonen daar vlakbij. Als razende zotte zijn Karel en ik op Vlamings gevlogen. We hebben hem geslagen. We hebben hem gestampt. Overal... Op het einde heeft Edward hem nog lachend een mokerslag in zijn gezicht gegeven. We hebben hem voor dood laten liggen. Heeft Pat niet geprobeerd om jullie tegen te houden? Nee. Nee, ze heeft er gewoon op staan zien. En waren we het dan niet bang dat hij vroeg of laat vraag zou nemen? Oh Nee, het was stikdonker. En hij had ons nog nooit gezien. Hij kon ons gewoon niet herkennen later. Maar hij heeft ons toch gevonden. En ik ben de volgende. Ja, of Pat. Ik regel bewaking voor u. Sam, vraag de flipper dat hij bescherming voorziet voor Stijn Thierry en Petra Dumoulin. En laat hem er ook voor zorgen dat die sukkelaar van een Martin wel eens vrijkomt. Hè? Hij komt daarna direct naar de praktijk van Vlamings en Pepingen. We gaan die oppakken. Petra, hou daarmee op. Je mag hier zoveel gillen als je wil. Niemand hoort je. Oh, monster! Het is echt jammer dat je niet exclusief mijn maîtresse wilde worden. Dat zou mooi kunnen zijn, Petra. Jij hebt mij proberen te verkrachten! Hoe moeten nu ingrijpen? Petra, luister. ik ga je niet zoveel pijn doen als de anderen. Oké? Okay? Gewoon een injectie met kaliumchloride. Nee! Nu! politie! Vlammings, staat onmiddellijk met spuit vallen! Eén stap dichter en ze gaat eraan. Gebruik uw verstand, Vlamings. Vroeger die injectie kunt geven, zet u nog zeven. Kunnen we raken. Nee, niet nodig. Ik zal een het plafond schieten om hem af te leiden. Ah! Stop! Ze hebben mij voor dood achtergelaten op het gras voor mijn villa. Gelukkig heeft een medewerker mij tijdig gevonden. Zes maanden heb ik moeten revalideren. Zes maanden. Hoe bent u de Thierry's op het spoor gekomen eigenlijk? Oh, puur toeval. Op een avond zit ik in Brussel op een terras... en ineens hoor ik een schallende lach met een, een paard dat hinnikt. Dat geluid zou ik duizend herkennen. Het was Edouard Thierry. Ik ben hem gevolgd en uh, de rest kan u raden, nee? En Petra Dumoulin? Hoe hebt u haar gevonden? Oh, simpel. Eén van mijn studentes, Leen, is een vriendin van Petra... En op een dag heb ik eventjes de gsm van Leen gepikt toen ze practicum had... en vijf minuten later wist ik waar Petra zat. Meneer Van Deun, ik ben mijn gezondheid kwijt, mijn cliënteel, mijn prestige... wel, daar moet voor geboet worden. Maar waarom bent u niet naar de politie gestapt? Aha, omdat mijn er dan achter zou gekomen zijn wat ik met Petra deed... Mijn vrouw bezit 50% van de aandelen. Steven Vlaminks, ik arresteer u voor de moord op Edward en Karel Thierry. en de moordpoging op Petra Dumoulin. Mooi werk allemaal. Jullie hebben erger voorkomen. Uh, uh, een pintje? Het is eentje op uw kosten, zeker, directeur. Uh, ja? Voor die dubbele shift van vannacht. Uh, ja. Hoort wat, hoort wat, de directeur? Uh -huh. Oké okay, dan, maar uh, eentje. En dat bedoel ik letterlijk. Yes.